Middag Het is 3 uur. Your Music News door nu.nl hier is Mart Grol. Goedemiddag. Er zijn steeds meer reacties op de arrestatie van de Britse oud-prins Andrew. voor wangedrag. Zo maakte de BBC het nieuws bekend. De former prins Andrew Mountbatten-Windsor has been op suspicion van misconduct in public office. Andrew is de jongere broer van Koning Charles. en zit nu in een gewone cel zonder speciale behandeling. Mogelijk speelde Andrew in het verleden gevoelige info door aan misbruikszakerman Jeffrey Epstein. Niemand staat boven de wet, zegt de Britse premier Starmer van Koning Charles is geschrokken en zegt dat het nu aan de rechter is. En kroonprins William en prinses Kate staan achter die verklaring. Andrew is jarig vandaag en werd vanmorgen thuis meegenomen door agenten. Er is al de hele dag een groot politieonderzoek bezig op onder meer zijn landgoed. Andere Nieuws, een jongen van 17 uit Amsterdam, is opgepakt. Bij hem thuis zijn zo'n 400 wapens gevonden, zoals stroomstootwapens, boxbeugels en ook pepperspray. Politie kreeg hem in het vizier nadat een pakket met verboden wapens was onderschept. En zijn naam en adres stonden op het etiket. De Olympische Winterspelen. Het is uh, langzaam aftellen in Milaan richting het schaatsen straks. Opnieuw kans op medailles voor Team NL. Want het koningsnummer staat op het programma vanmiddag. De mannen schaatsen de 1500 meter. Kjeld Nuis die won eerder al eens op die afstand goud. En wil vandaag nog één keer pieken, hoort de Ja, dat hoop ik heel erg. Ja, Nog steeds hoor. Ja, dat moet wel gebeuren. Dan tenminste Om mij uh, met een glimlach uh, hier de hand te zien verlaten... dan wil ik wel heel graag een medaille winnen. Ja. Ook Joop Bennemars en Tijden... En snel komen we straks vanaf half vijf in actie. Het weer van Weerplaza op veel plekken grijs en wat motregen. regen. In het noorden droger en wat zon. De wind maakt het voor het gevoel ijzig koud. Morgen wisselvallig en ietsje zachter. Negen files, de langste op de A30, Barneveld-Ede, tussen Barneveld en Lunteren. Daar asfalteringswerkzaamheden zorgt voor 9 kilometer en 10 minuten vertraging. En flitsers die zijn gezien op de A35, Hengelo-Enschede bij 70,6. En de A73, echt richting Venlo, bij 7,1. Olympische update. We schakelen even met Milaan. Met Matty en Luc van de Ochtendshow. Hoor je zo meteen meer over? En dit is Air4jack. friends. Want you to show me? Ja, het is misschien uh, gek om te zeggen. Maar het zou kunnen dat ik in het bed heb geslapen... waar Anouk ook heeft gelegen. is gewoon bullshit. Dat nee, is geen bullshit. The Q-Music. Alarm schijf. Miles Smith en Nile Horan. Drive safe. Q-Music. Back in my face. Watching you walk away. So sad to see you go.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 ten Nilehorn. Ja, misschien sliep ik in het bed van Anouk. Ja, ik was laatst in Rotterdam, in Hotel New York. En in dat hotel maakte Anouk één van haar succesvolste albums ooit. Dat album heet ook Hotel New York. Een groot deel van de nummers schreef ze daar in die hotelkamer. Waaronder deze... ik zeg, hé, hey, dan zeg jij, buongiorno. Ja. Olympische update. Ja, Maffie en Luc vanuit Milaan zijn natuurlijk onze oren en ogen. Alles wat daar maar speelt. En er is veel natuurlijk wat vandaag op het spel staat... ook weer bij de Olympische Spelen. Want we moeten het even hebben, Luc, over een van jouw grote helden. Ja, klopt. Iedereen om hem heen heeft al een medaille. Zijn teamgenoten, Jenning de Boel, Femke Kok, Antoinette Rijpma de Jong. Zelfs zijn vriendin, Joy Beunen. Maar zelf heeft de 36-jarige Kjeld Nuis nog steeds geen medaille van deze Olympische winterspelen. De medaille waarop staat Milano Cortina. En over een paar uur is het tijd voor de laatste kans dat Kjeld Nuis een Olympische medaille kan winnen. Vanwege zijn hoge leeftijd. Ik bedoel, 36 jaar, dan ben je bijna een bejaarde in de top. Wordt, zal hij alles op alles moeten zetten om er met een prijs vandoor te gaan. Ja, dan begint het ook om, om half vijf. Maar nou zie ik uh, Kjeld Nuis wel al sinds het begin van de Spelen... eigenlijk overal wel voorbij komen. Dan hangt hij ook weer veel rond bij zijn teamgenoten. Wat is nou... Fijn rol binnen Team NL. Ja, klopt. klopt. Ja, ja, met de jaren uh, komt natuurlijk ook de ervaring. En ook een beetje de rol van mentor. Uh, daarom is het misschien wel even leuk om uh, terug te gaan naar Jenning de Bo. Zilveren medaillewinnaar op de 1000 meter. 21 lentes Jong. Ja. Uh, hij vertelde toen hij net gewonnen had voor de camera van Eurosport het volgende over Kjeld. Ja, hij is uh, wel echt gewoon een mentor voor mij. En uh, hij uh, sleept me zeker uh, deze speler er wel een beetje doorheen. En dan kan ik wel weer allemaal veren zijn reet gesteken, maar het is echt zo. En uh, ja, dat, uh, dat ik wel heel veel te danken aan heb, dat mag wel benadrukt worden. Oh Ja, die taak als mentor mag hij vandaag wel even naast zich neerleggen. Het is tijd om de schaatsen te slijpen, om de baard te trimmen... en om <laughs> nog één keer te zwaaien naar het Nederlandse publiek... dat vanmiddag ook weer massaal aanwezig zal zijn. Ja, en wat, wat verwacht je, Luc? Oeh, ja, ik, ja... Nou, laat ik het zo zeggen. We krijgen de eer om na vier jaar hard werken bij het moment te mogen zijn dat Kjeldnuis nog één keer in actie gaat komen op de Olympische Spelen op de 1500 meter. Dat is binnen de schaatswereld echt het koningsnummer. En weet je wat? Ik geloof in Koning Kjeld. Ik geloof gewoon dat al die ijsbaden, dat al die uren trainen en al die opofferingen deze oude vos nog één keer aan een medaille gaan helpen. Maar ja, welke kleur die medaille dan heeft, dat gaan we vandaag om Half vijf zien. Ik hou vast aan koning Kjeld. Ik ook. Klinkt gewoon alleen nog goed. We gaan ervoor. Q Music tijdens de Olympische Winterspelen. Jouw oren en ogen in Milaan. Q, Q. So Okay y'all I've been looking all my life trying to find something new. I told you. Don't told you you. Lig in mijn bed, weer een bericht van mijn ex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 Dat ze nu nog wakker ligt, zij is al een ander. Jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt. Is het na al die jaren niet toch te wachten? Zit vol met vragen. Kijk mij nou. Ik ben constant aan het zoeken naar balans, maar dit gevoel verhaal ik net volledig uit de hand. Fleming, alsjeblieft. Neem nou dit advies, Snap je het dan niet? Jij bent weer naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch is depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van. Hey,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 De start van je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Chris Cross Amsterdam. Q-Music!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 Warmte geven? Begin bij een kind. Het is droog, wel koud nog steeds. 2 tot 4 graden. Morgen wordt het wisselvallig, wel iets zachter. 16 files in Nederland, de langste op de A27. Utrecht-Gorkum, tussen Everding en Lexmond. 5 kilometer, je vertraging 13 minuten. q Wim van Helden. Jouw mening telt, een nieuwe ronde, repeat of niet zometeen. En dit is Banners. q Banner with you.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 Geldnuis is het zometeen om half vijf zijn moment. Voor Reinier Zonneveld nu. Hij staat in de halve finale van Repeat of niet. Jij bepaalt of dat hij naar de finale gaat of niet. Repeat. Repeat. Repeat. Of niet. Ba -ba -da -ba -da. Re Repeat Repeat Gordo en Reinier Zonneveld, Loco Loco. Ja, ik zei aan het begin van deze week... het is wat mij betreft de eerste zomerhit van 2026. Daar kreeg ik niet meteen alle handen voor op elkaar, maar... ja, de reacties worden wel steeds positiever. Inmiddels de halve finale van Repeat of Niet. Loco Loco was eerst een nummer waar ik echt aan moest wennen... maar ik vind hem nu heerlijk om te luisteren. Al nou dus Wesley, wat zegt Erik? Alsjeblieft niet. Wat een vaag rotnummer is dit. Dit kan je geen muziek noemen. Edwin. Hey, wim, goedemiddag. Loko, loko, wat een lekker gek liedje. Voor mij een dikke repeatje. Carolina. Sorry, ik heb hem een paar keer geluisterd... maar ik blijf het kattengezeik vinden. Sorry, dus geen repeat. En niet van Carolina. Jarno. Ik zet net de radio aan en ik hoor in één keer muziek... en dat klinkt best wel lekker. Uh, ik weet niet, geen idee of dat weer repeat of niet zetten... doe, anders maar een repeatje. Uh, dikke prima. Veel plezier met de uitzending nog. <succes> ja, Oké, okay, ja, het is zeker repeat of niet. Uh, Michel nog. <panains> <pabasafa> <La> repeat. <-garains> <paans efectuar> <La> repeat. <-garains> lekker, lekker, lekker, lekker. Repeat. Of niet. Ja, nou, Michel is enthousiast. Ja, het is uh, absoluut een repeat, hoor. Zeker, de finale haalt hij gewoon. Dit was het begin van de week, als ik mijn geld op moest inzetten. Niet per se verwacht. Nu nog een beetje lekker weer. Gordo en Arnie Zonneveld hoor je hem kwart over tien weer in Repeat of Niet. Dan bij Judith. Same bit, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same.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 I had the chance to take you to everybody Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man My pride, my ego, my needs and my selfishness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 Time to hear you whine about a broken heart She's pistol-packing mad and I'm the bull to taunt I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts But I was easy-picking, she would listen, and boy, I love to talk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 I don't even want you back Even though you're all I have a Medusa, I could use her I crumble and I crack And you don't ever cross my mind But I've been to tell a white lie My Medusa, I could use her Feel I crumble and I crack This concrete heart Oh yeah This concrete heart mm, yeah. This concrete heart This concrete en vier uur, zometeen Tom en Bram met de QMiddagshow. Hallo. 24 uur geleden, Tom. Toen stond je hier ook alleen. Toen zei ik, waar is die, waar is die snoor nou? Ja. Tot? Ik heb hem ook nog niet gezien vandaag. Een minuut later komt hij binnen. Zegt hij, ja, ik heb het allemaal gehoord hoor. Ik zat ja, op de ik wc. Ik heb hem niet gezien. morgen ben ik er. Nou, krekelgeluiden. Hij is Helemaal weg. Helemaal niks. Hij is weg. Helemaal niks. Wat een gezicht. Goed, verdubbel je salaris in één minuut. Zullen wij het gaan samen doen? Ja hoor. Een van de tien vragen krijg je cadeau. En vandaag is. Nou, kies je zelf maar even maakt mij het toch uit. Oh, dat doe ik gewoon echt de, de meest makkelijke van allemaal. Bij welke sport heeft Nederland tijdens deze Olympische winterspelen de meeste medailles gehaald? Ja, heb Je ook nog een moeilijke die we cadeau kunnen doen. Nee, dit is het. Je moet je mee doen. out. Wat doe jij nou? Wat zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan. En je ten onder laten gaan. Zomaar een gestrekt door ons verhaal. Waarom zou je dat doen? Het is net ik tegen een muur praat. Doe tenminste als we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Het is net of ik tegen een muur praat, doe tenminste als of. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Het is keihard. En je woorden dreunen door.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 Voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Waarom zij dat doen? Is net de, de muur draaien. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan.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 Bestel dus nu bij New York Pizza. Werkte alles maar zo op rolletjes. Met AH Zakelijk regel je in één keer een lekkere voorraad. Voor koffie tot tussendoortjes, nu met volumevoordeel. AH Zakelijk, dat werkt lekker. De Consumentenbond bewijst. Dirk is mede de goedkoopste supermarkt met budgetboodschappen. Dat maakt Dirk de supermarkt waar je echt elke dag zeker bent van de beste prijs. Dat is Dirk. Elke dag opnieuw, verrassend, vers en voordelig. Op Dirk kun je rekenen. Ah, wat een hotel.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 Plus, presenteert, werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst. Hé, hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt? Astrologie, in Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in. Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen. Jep, de sterren hebben altijd gelijk. Tijd voor gesponsorde vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet zorgt.